van 9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij Waalre staat een heidegebied in brand. Een stuk natuur van 75 bij 200 meter is verwoest. Meer dan 100 brandweerlieden uit Brabant bestrijden het vuur. Het lijkt erop dat de brand zich niet verder uitbreidt. Op Sicilië heeft de politie drie Egyptenaren opgepakt... op verdenking van mensensmokkel. Vermoedelijk hadden ze de leiding over een schip met ruim 300 migranten... dat woensdag aankwam. De ouders van een Syrisch meisje van tien dat aan boord was... zeggen dat andere mensensmokkelaars haar rugzak met insuline overboord hadden gegooid. Het meisje had diabetes en overleefde de overtocht niet. In de Amerikaanse staat South Carolina demonstreren extreemrechtse groepen... tegen het weghalen van de confederatievlag. Ze vinden dat de vlag staat voor de trots van de zuidelijke staten... en voor het blanke ras dat zij zeggen te beschermen. De betoging is in Colombia, waar de confederatievlag vorige week met veel vertoon werd gestreken. Na de racistische schietpartij in Charleston, waarbij negen doden vielen, halen overheden in de zuidelijke staten de omstreden vlag weg. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is winkelcentrum Westgate heropend. Bijna twee jaar geleden kwamen daar 67 mensen om het leven bij een bestorming en gijzeling door terroristen van de beweging Al-Shabaab. De beveiliging van het verbouwde winkelcentrum is aangescherpt. Zo worden auto's gecontroleerd op bommen en staat er een detectiepoortje bij de ingang. Tijdens de veertiende etappe van de Tour de France is er een beker urine naar gele truidrager Chris Froome gegooid. Dat zei de renner van Team Sky na afloop. De toeschouwer die de urine gooide schreeuwde dopinggebruiker naar Froome... Die noemt de actie smerig en respectloos. Hij denkt dat de actie een gevolg is van sommige verhalen in de media... waarin wordt gespeculeerd over dopinggebruik. Tot besluit het weer. Later vanavond meer bewolking. Vannacht en morgenochtend op sommige plaatsen regen. Morgenmiddag klaart het op. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Maar dan in de DJ'en Dr. Cuccio remix. Dat nu hier op CFM Zandvoort in de Nightblock. Bailando, yo Zintuig, harde moeder tambor, de tambor. Cuerpo a cabeza de The say Wanna go samen met Ferry Rap en daarvoor Afro, Jack en Mike Tellen... met Summer Sang, The Nightwalk. Iedere zaterdag aan van 9 tot middernacht lekker steeds op de radio. en Natuurlijk ook een beetje Sony. niet. Weet het gehoord, maar het sprookje van Ruud Gullert... en de Mexicaanse Maggie Jimenez is opeens voorbij, ja. De breuk is omringd door uh, raadsels...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 dat je een paar keer hoort, ga je vanzelf leuk vinden. Let You Go. Je hoort hem nu hier in The Nightwalk. You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 En uh, supported access MC Lloyd. En dance performance wordt gedaan door Bills Next Door uit Amsterdam. En het is allemaal techno wat je kan verwachten. Dat is allemaal vanavond in de Sugar Factory in Amsterdam. En vanavond in de stalker hebben we Shake Bake. Nee, Shake and Bake moet ik zeggen. Schudden en bakken. Begint om elf uur tot 5 uur in de ochtend. Intra is euro. Met onder andere Dominique Brooks, Rocky, Wellstack en Attack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 It's hard to find the love through every shade of gray It's hard to find the love through every shade of gray yeah, yeah, yeah. It's hard to find the love through every shade of gray yeah, yeah, yeah, yeah.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 I've had more than my shit EFM Zandvoort, je luistert nog steeds naar de Nightwalk. Iedere zaterdag aan van 9 tot middernacht. Hier stuurt je het beste van Dash R.B. een beetje pop tussendoor. Met nu de 10 boven beste plaatsen voor de dans. En trouwens, zojuist hoorde je Sam Velds met Show Me Love. Een van de populairste zomerdansplaten van dit moment. En ook hoorde je nog de nieuwe van Jazz Climate, Don't Be So Hard On Yourself. De 10 boven beste plaatsen voor de dans wordt deze week op 10... En Emmy met Loots, 9. Sam Vel met die plaat die je zojuist hoorde, Show Me Love. Op 8, Brock and Fitch met One of These Days. En op 7, Nora and Pure met Saltwater, ga ik straks nog een voor je draaien. Op 6, ex-nummer 1 plaatje van Martin, Salvage en Sam met uh, Plus One. En op 5, Collective Doom met Sorry I Am Late. En op 4, Oliver Heldens en Shaw met uh, Shades of Grey. Op 3, Martin, Garrix en Matisse met Dragon. En op twee, Free Jack, Mr. Belt and Weasel met Somebody To Love. En deze week op één, ook Martin Garrix, net als de nummer drie. En hier doet hij het ook samen met Matisse, maar dit is Breakthrough, Breakthrough da. Dat is de nieuwe nummer één in de tien boven beste platen van het dansvoet. De top tien. En die ga ik niet goed draaien. Misschien dat ik hem straks aan DJ Mou zou laten draaien, dat hij hem gaat draaien in zijn mix.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 ...met Yeah, yeah, yeah. En daarvoor Kroatiën Squad met Back to Life en zo. Kom ook een eind. Dat eerste uurtje van de Nightwalk niet gedrukt zometeen. Een uur lang het beste van de clubs met DJ Mauso in zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met Dieter Cavas Kelly Met de beste van de clubs uit Italië. Ik laat je achter met Nora en Pure met Soul Water. En ik zeg tot zometeen na de break...